Dit is Ember Brandsen met het NOS-journaal. Als normaal. Op het hoogtepunt rond half negen stond er volgens de ANWB 330 kilometer file. Op een gemiddelde dinsdag is dat 180 kilometer. Vooral bij Rotterdam waren er problemen door drie ongelukken. Maar ook in andere delen van het land liep het vast. De files hadden volgens de ANWB niets te maken met de weersomstandigheden. De ANWB verwacht ook een drukke avondspits. Maar dan wel vanwege het herfstweer. Het KNMI rekent op zware windstoten en Onweer. Voorzitter Heerts van de FNV vindt het een goed plan om van 5 mei een jaarlijkse vrije dag te maken. Hij gaat het onderwerp aankaarten in het overleg met de werkgevers. Heerts reageert op de oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om van bevrijdingsdag een vrije dag te maken voor iedereen. Werkgeversverbond VNO-NCW voelt er niets voor. 5 mei is nu eens in de vijf jaar een vrije dag. Meer vrije dagen is niet goed voor de economie, zeggen de werkgevers. De regering van Birma laat 3000 gevangenen vrij. Dat gebeurt vanwege de vrede en stabiliteit, zegt de regering. Onder de gevangenen zijn vooral criminelen die vastzitten voor kleine misdrijven. Er zijn ook ongeveer 15 politieke gevangenen bij, zeggen mensenrechtenorganisaties. Naar schatting, enkele honderden politieke gevangenen zitten nog vast. President Thein Seen van Birma heeft aangekondigd dat alle politieke gevangenen voor het einde van het jaar worden vrijgelaten. Reddingswerkers hebben opnieuw twee lichamen gevonden op de Japanse vulkaan Ontake. Het dodental na de vulkaanuitbarsting van vorige week is daarmee opgelopen tot 51. Zeker tien mensen worden nog vermist. Door noodweer was het voor reddingswerkers de afgelopen dagen onmogelijk om te zoeken naar lichamen. Ook nu nog blijft het lastig. Door het slechte weer is de as veranderd in een dikke modderlaag. Het weer bewolkt en buien met kansen op onweer en zware windstoten. Verder veel wind en het wordt een graad of 16. Morgen eerst zon, later weer buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de A2B. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort met mij. Mario Zandvoort, u luistert naar de lokale omroep CFM Zandvoort. En iedere dinsdagochtend, tussen 11 en 12, neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening horen u natuurlijk onze herkenningsmelodie van Louis Davids... met Weet je nog wel oudje een opname uit 1928. Het is vandaag, dinsdag 7 oktober 2014. Onderweg zometeen, Peter Waaldrecht, Wimson... Maar nu hoort u eerst. De Straatzangers was in de jaren 50 en 60 van de 20 eeuw... een zeer bekend en populair Nederlands zangduo... bestaande uit Max van Praag en Willy Alberti. De heren hadden diverse hits met nummers als... Aan het strand stil en verlaten als de klok van Arne Muiden... en Aan de voet van de Wester. En de liedjes zijn later nog diverse malen gecoverd... onder andere door de havenzangers. En die ene grote in 1955, Aan het strand stil en verlaten... hoort u nu op de radio. Aan het strand stil en verlaten... Gaan, en, de boter en ze maakten van een de karak een in de karak zeden domini, in de karak in Ze karak zeden domini, een domi een domini, wat ze een een domini, een domini, een een domini, domini, domini, domini, domini, een een een Kom er binnen, kom er binnen, zij de In de kark in de karak, de, karak de dominee. In de kark in de kark de dominee. In de kark, zie de Domini, in de kark, in de kark, zie de Domini. Een Domidomini, een Domidomini, en een zuster die Hinkie, en een zuster die, en mijn zuster Dinkie. Die. En, die, die. En, die, die. en ze maak je van er een kastelein, Een kastelein par los. betalen, eerst betalen zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen zij de kastelein. Zij ja pak zij ja, pakken zij de toveren. Zij je pakken, zij ja pakken, zij de toveren Kom maar binnen, zij de vrouw. Kom er binnen, kom er binnen, In de, de karak in de karak In de karak in de karak zij dominie. En, en, en, en, en, en ze maakten van boter een baroness, een En de en de suite, de En de en de suite, Eerst betalen, hers betalen, de kastelein. Eerst betalen, hers betalen, zij de kastelein. Zijn je pakken, zijn je pakken, zij de Zijn zij je pakken, zijn je pakken, zij, zij, zij, zij de toverheks. Kom binnen, kom binnen, zij de bavelfrouw. Kom binnen, kom binnen, zij de bavelfrouw. de de Stil onder oer oude bomen en hoog op de tron. Daar zag ik een meisje staan. Ze zwaaide naar mij. Ik liep snel naar boven, ze keek me lachend aan en al De keer aan Marie Antoinette, een souvenir van Marie Antoinette. Een gouden ring van Marie Antoinette. Hij zegt je, ik blijf je trouw. Mijn hart is altijd bij jou. Want ik hou van ik hou van ik hou van Marie Antoinette. Daarin dat kasteel. Peter Waaldrecht met een souvenir van Maria Antoinette. En ook hoorde Wim Sonneveld voorbij komen met Katootje. De volgende artiest, is geboren als Eduard Christiani. En u kent hem natuurlijk als Eddie Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918. Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. En Christiani was tot 2010 nog actief als zanger. Al trad hij zeden 2008 niet meer op in zalen. In 1952 was hij de eerste Nederlander met een gouden plaat op 78 toeren. Het was met het nummer Zeemanshart, Hart. En andere bekende hits van Eddy Christiani, waren Zonnig Madeira. uit 1938, oude Taaie 43. En op de woelige baren, 1948. En natuurlijk een kleine greetje uit de polder. Spring maar achterop, daar bij de waterkant. En in 2006 riepen poppunt Zeeland de Eddy Christiani Award in het leven. En Christiani reikte de prijs uit tot en met 2010. deed hij dat jaarlijks zelf in Vlissingen. En ik heb voor u klaarstaan, Eddy Christiani. U hoort hem nu met hippiepura, dat was een feest.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 Als er in geen jaren daar boven was geweest nee, nee, vooral, vooral, vooral, vooral. Ze zongen het en gingen door de vloer Toen zat de Pachance, het wou maar niet vandaag. Toen schoot opeens zijn tafel met kaarten naar omlaag. Hij riep naar onderwijzend, dat gaat maar uit de boer. De hele avond was hij niet thuis, nou gaat hij door de vloer. Hé, hey, hé, hey, moera, feest, Zoals er in geen jaren daar boven was geweest. Hé, hey, hé, hey, moera, wat een rumoor. Ze zongen het, wat ga je naar huis? Ze gingen door de vloer.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 Bringt al de heide in het licht der zilveren man als de twee since the and of Kerst zonder naam met het lied van de IJssel. En daarvoor de havenzangers met O Roosje. CFM Zandvoort, de lokale omroep van de badplaats. Uit de badplaats Zandvoort moet ik zeggen. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 hoort u mij Mario Zandvoort... met een uurlang reisje terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Net alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u een deel van het programma gemist heeft... of u wilt het programma nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma... Nog Nogmaals herhaald. De volgende artiest. Die had in 1961 zijn eerste grote hit. Oh, was ik maar. bij Moeder thuis gebleven kreeg Hij kreeg die dubbel plaat. Die daar met vijf diamanten voor. Hij stond op nummer 1 in de top 40 van die tijd. En stond er 35 weken in. En daarna had hij nog een paar grote hits. En in 2011 kwam het album uit. De Verzamelalbum. Zijn allergrootste hits. U hoort nu. Johnny Hoes met. Hei, hei. Ik ben zo blij. jas weer opgeborgen in de mottenzak. En ik loop weer te planeren in mijn dunne zomerpak. Hey hey, ik ben zo blij. Hey hey, het is weer mij. Ik loop de hele dag te zingen, want de winter is voorbij. Hey hey, ik ben zo blij. Hé, hey, hé, hey, ik ben zo blij. Hey. Is weer mee. Ik heb mijn winterjas weer opgeborgen in de mattenzak. En ik loop weer te planeren in mijn dunne zomerpak. Hey, hey, ik ben zo blij. Hey, hey, het is weer mee. Ik loop de hele dag te zingen, want de winter is voorbij. Hey, hey, ik ben zo blij.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 Van de rieer Naar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 De rivier. En ook hoor u nog de sunshine met Kijk ik in je blauwe ogen. CFM Zand voor de volgende formatie noemde zichzelf de spelbrekers, was een, een, opgericht in 1945. Een Nederlands zangduo bestaande Theo Rekkers en Hug Kok. De heer elkaar ontmoette in 1953 in een, uh, 43 moet ik zeggen, in een Duitse munitiefabriek, waar ze te werk gesteld waren. En in 1956 braken ze door met het lied: Oh, wat ben je mooi. En in 62 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival. met het liedje Katinka. En dat kreeg op het Songfestival geen enkel punt... maar werd wel een grote hit in Nederland. En in 1976 werd het gecoverd door Nederlands hoop in bange dagen... Op de LP Hoezo Jeugdsentiment. De spelbrekers brachten onder meer nog de single Snipperdag uit. En in de jaren 70 stopten ze met zingen. Want toen werden ze de managers van André van Duin. Waardoor hun eigen zangcarrière op een laag pitje werd gezet. En in 1975 hield het duo na 30 jaar op te bestaan. En u hoort nu een medley van al hun grote hits. Nou ja, en nog een paar extra hitjes natuurlijk. Want hun grote hits waren eigenlijk alleen maar Katinka en Snipperdag. Maar u hoort nu een hele medley van hun. De spelbrekers nu hier op de radio.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 maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt dan aan Madeleine. La la la la. la, la.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 nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje om oh, zo blij, want ge er antwoord dan een kus, ze zijn er heerder bij. Doe je ruimte met mijn hoe je dat liefst mich daar is, zie ik hem erin. Je yes, zult je je voelen niet die, daar is, ik zie je toch zo geren. En zo blijft de wereld draaien door de vluchtje romantiek. Daarom vraag ik, zie de heime heren met muziek. Daarom vraag ik, zie de heime heren met muziek.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 Een ezel stoot zich pas niet twee maal aan dezelfde steen. Maar aan dat steen, een hart van jou stoot iedere man. Zit hond en vrouw. jouw hart is zo hard als een steen. Marie, er is er niet één. Marie, met een hart zo hard. Met een hart zo hard. Met een hart zo hard. Dat was Trus Koopmans en dik met Hart van Steen. En ook waren de Rembos, Ik hoorde u even voorbij komen... met Zeeman oh Zeeman. De volgende formatie is een Amersfoorts duo genaamd de Barreflies, bestaande uit de broers Luc en Godert van Goliem Het was vooral bekend van de hit Dixieland en Willem wordt wakker. En de naam Barreflies is vermoedelijk gekozen... omdat ze vaak vlinderstrikjes dragen. En Dixieland komt destijds tot de tweede plaats in de hitparade. De singles daarna werden uitgebracht... En die kregen minder succes. Het duurde zelfs tot 1958 op de bartervlees weer een hit hadden. Met het nummer Willem wordt wakker. Dat was Wake Up Little Susie eerder dat jaar een grote hit was van de Everly Brothers. En dat bereikte de zevende plaats in de hitlijsten. Een minder bekend nummer van hun is uh, Kai Kai de geit van Piet. En die hoort u nu hier op CFM Zandvoort. Kai Kai de geit. Zeden tot elkaar een hartelijk welkomstwoord Met de leeuw, slaap vannacht, oftewel een cover van de Lion Sleeps Tonight. CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. Het afgelopen uur kon u genieten van Zandvoort uit Zandvoort. reisje je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u denkt van leuk programma, ik heb een stuk gemist... of ik wil het nogmaals beluisteren aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Ik wens u voor nu nog een hele fijne week, nog een fijne dinsdag. En ik laat u achter met Jan Corduwener met een dansliedje Dijnt. En ik zeg misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens!